Tekenenburg als laatste de halve finales van de 100 meter schoolslag. Het weer onstuimig en regenachtig met temperaturen rond 17 graden. Na morgen wordt het droger, af en toe zon en iets hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 Zon, zee, zandvoort en zomerheids.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 En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS journaal. Anders Breivik weet dat hij iets gruwelijks heeft gedaan, maar in zijn ogen was het wel noodzakelijk. Dat heeft zijn advocaat gezegd op de Noorse TV. Breivik zou bereid zijn om morgen aan een rechter te vertellen waarom hij tot zijn daad kwam. Hij heeft al toegegeven dat hij de dader is van het bloedbad vrijdag bij zeker 85 mensen zijn gedood. Kort voor zijn daad heeft Breivik een lijvig manifest gepubliceerd op internet. Daarin staan onder meer een politieke uiteenzetting over de strijd tegen de multiculturele maatschappij... en een nauwgezet dagboek over de voorbereidingen voor de aanslagen. In de Libische hoofdstad Tripoli waren vannacht opnieuw hevige explosies tijdens luchtaanvallen van de NAVO. Ook gisternacht was de stad doelwit van NAVO aanvallen... Daarbij werd volgens journalisten een complex van kolonel Gaddafi gebombardeerd. Sinds maart voert de NAVO geregeld aanvallen uit op doelen van het regeringsleger. In Cairo zijn zeker 230 mensen gewond geraakt toen betogers met elkaar slaags raakten. Duizenden demonstranten waren naar het ministerie van Defensie getrokken. Daar wilden ze betogen voor snellere democratische hervormingen. Volgens ooggetuigen begonnen tegendemonstranten met stenen en brandbommen te gooien. Agenten en militairen gebruikten traangas en losten waarschuwingsschoten. In Fort Lewis is de Amerikaanse oud-generaal John Salikashvili overleden. Salikashvili was midden jaren 90 bevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten. Hij speelde een belangrijke rol tijdens de oorlog in Bosnië. Hij is 75 jaar geworden. Op het WK zwemmen in Shanghai heeft de vrouwen zich geplaatst voor de finale van de 4 x 100 meter vrije slag. De finale is om 12 uur. Inge Dekker heeft de halve finales bereikt van de 100 meter vlinderslag. Bij de mannen plaatsten Lennart Stekelenburg en Jury Verlinde zich ook voor de halve finales van de 100 meter schoolslag en de 50 meter vlinderslag.